De succesvolle restaurantketen Place is bij de koop inbegrepen. Hoeveel San European voor VND betaalt is niet bekend. De meer dan 60 vestigingen van V&D presteerden jarenlang matig. Maar volgens Maxeda wordt er nu weer winst gemaakt. San European is onderdeel van een Amerikaanse investeringsgroep die wereldwijd 230 bedrijven bezit. Over gevolgen voor het personeel van de verkoop is nog niets bekend. Minister Klink mag de ziekenhuizen niet een korting opleggen van 549 miljoen euro. Hij wilde dat omdat ze hun begroting met dat bedrag hebben overschreden, maar de rechterbode. Dus dat de vraag groot rood. De rechterkant Lego heeft niet het alleen recht op het maken van Lego blokjes. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft in een definitieve uitspraak bepaald dat het ontwerp van de blokjes niet onder het Europees merkenrecht valt. Daarmee werd een eerdere uitspraak bevestigd: Lego was naar de rechter gestapt omdat een Canadees bedrijf bouwsteentjes maakt die heel erg op Lego-blokjes lijken. Dat bedrijf, Megabrands, kan daar nu dus mee doorgaan. De politie in Friesland heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het bedreigen van passagiers in een streekbus begin deze maand. Een man dreigde toen de bus van Leeuwarden naar Burgum op te blazen. Ook sloeg hij een meisje en greep hij een passagier bij de keel. Tien kilometer buiten Leeuwarden stapte hij uit en verdween. Het is niet bekend of hij ook echt explosieven bij zich had. De aangehouden man is een 32-jarige inwoner van Noord-Burgum. Het weer: bewolkt en regenachtig en een stevige zuidenwind, zuidwestenwind aan zee vrij krachtig tot hard en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook veel wind en buien en 17 graden. Dit was het NOS-show.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 Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25e boeker krijgt een gratis verblijf. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Als de lichten hier straks uitgaan als ik alles heb gezegd... dan kan iedereen op huis aan alleen ik blijf onderweg is uitgeklonken, elk instrument is weggelegd. Dan blijf ik zoeken naar die klanken waarmee alles wordt gezegd. Het gaat van Sliedrecht tot Benelden, van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengevelden. Ik zoek het waar dan ook licht. Ik speel Stay. Naar twee armen als we zoeken naar een lach Als we dicht tegen elkaar staan Zoek ik een zin die ertoe doet Het was mooi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 It's only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 GFM. Al twintig jaar live in Zandvoort. Let's en jij bent erbij. Hey, hey, hey, hey. Ever since I met you I've been waiting for the snow to fall. Waiting for the moon to call. The sun out of my eyes. And I can't help but wonder what you would spend your.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 I'll stay this time. In Zandvoort, vroeger zomer, ja. op CFM.